12 uur, het NOS-journaal, Mark Visser. Goedemiddag, twee doden bij bomaanslag Italiaanse school. Eerste commerciële ISS-lancering afgebroken. Een Chinese dissident op weg naar Amerika. Het weer, vanmiddag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. De temperatuur ligt tussen de 16 graden langs de kust en 22 in het zuidwesten. Morgen wordt het nog een beetje warmer met temperaturen tussen 18 en 24 graden. Er is wat meer bewolking en in de middag is er in het binnenland kans op een onweersbui. Bij een bomaanslag in Brindisi in het zuiden van Italië zijn twee doden gevallen. Zeker zes mensen raakten gewond. Italiaanse media melden dat de bom rond kwart voor acht ontplofte bij een modevakschool, vlakbij de rechtbank. De doden zijn studenten van de school. Ze stonden vlak voor de lessen begonnen nog even op de stoep te praten. De modevakschool is vernoemd naar de vrouw van anti-maffiarechter Falcone. Het is de komende week twintig jaar geleden dat het echtpaar door de maffia in hun auto werd opgeblazen. Plaatselijke autoriteiten zeggen dat de bom verstopt zat in een vuilcontainer die voor de school stond. Het gebouw is ontruimd. Nog niemand heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist. Italiaanse minister van Onderwijs, Profumo, die zegt dat de georganiseerde misdaad verantwoordelijk is. Hij spreekt van een ongekende aanslag. Juist vandaag werden in Brindisi de deelnemers verwacht van de mars tegen de maffia. De mars begon op 11 april in Rome. Tofik Dibi wil ook in de Tweede Kamer blijven als hij de lijsttrekkersverkiezing verliest. Hij denkt dat hij een betere lijsttrekker is dan Jolande Sap, zei hij in troskamerbreed. Breed. Maar ook bij verlies wil hij weer op de lijst. Ik wil uh, uh, ja. de lijsttrekker van GroenLinks worden. Als ja. dat niet lukt, dan blijf ik me inzetten voor GroenLinks. En ik verwacht van de andere kandidaat ook nee. dat hetzelfde uh, daarvoor geldt. Ja, blijft u inzetten? Dat is iets anders dan wat ik vroeg. En dan gaat u voor plek 2 en dus ook voor het in de Tweede Kamer zitten. Jazeker, ik stel me kandidaat om ja. volksvertegenwoordiger te ja. zijn. Een kandidatencommissie van GroenLinks vond Dibi ongeschikt als leider... maar onder druk van veel partijleden bepaalde het bestuur... dat Dibi toch aan de verkiezing mag meedoen. Opstelling van het partijbestuur geeft Dibi een ongemakkelijk gevoel... zei hij zojuist bij Trotskamerbreed. Ik vind persoonlijk dat um, het bestuur geen stemadvies moet geven. Kijk, ze hebben eigenlijk al hun kandidaat gekozen. D dat, is wat het ge dat was het gevoel wat ik um, ervoor gisteren... En ik vind er was dat, maar één kandidaat mogelijk. Ik vind dat, dat weinig democratisch. Ja, dus ze zeggen eigenlijk tegen de leden... we hebben al he, alsjeblieft teken bij het kruisje. Ja. En, en zegt, daarvan ik kan... zeg ik dat is weinig democratisch. En een progressieve partij als GroenLinks... zou nooit zo'n fout moeten maken. En aan GroenLinks is het nu om snel... gewoon um, de leden vrij te laten om te kiezen. De lancering van de allereerste commerciële vrachtraket... naar het internationale ruimtestation ISS is op het laatste moment afgebroken. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. En liftoff. We hadden een cut off Liftoff had niet gebeurd. De raket met de naam Dragon van het bedrijf SpaceX... zou voedsel, kleding en computers naar het ISS brengen. Astronaut André Kuipers zou de raket... samen met zijn Amerikaanse collega binnenhalen. Wetenschapsjournalist Govert Schilling, goedemiddag. Ja, goededag. Vanochtend noemde u het een historische dag... voor de Amerikaanse ruimtevaart. Wat is er misgegaan? De historische dag moet nu even wachten tot aanstaande dinsdag, dan is de eerstvolgende poging. Er is nog niet exact bekend wat de fout ging, maar alles lijkt erop te wijzen dat uh, de computers die zo'n lancering helemaal begeleiden, dat die op het aller, allerlaatste moment een iets te hoge druk hebben geregistreerd in een van de verbrandingskamers van de, een van de raketmotoren. Ja, en dan is die software zo geïnstalleerd dat de lancering wordt afgeblazen. Had het ook uh, nog uh, erger kunnen aflopen? Nou, uh, je moet eigenlijk zeggen, kijk, er zijn nu mensen die zeggen van de lessering is mislukt, een slechte beurt voor uh, SpaceX. Dat is natuurlijk juist niet het geval. Het feit dat ze in staat zijn om zo'n ingewikkeld... Proces als de lancering van een raket met zoveel veiligheidsmarges te omgeven... dat ze in de allerlaatste seconde nog kunnen uh, stoppen als dat nodig lijkt te zijn. Dat is uh, juist een goed, een goed teken. Wat, waar het fout had kunnen gaan, is als die wel gelanceerd was... en als die druk misschien uh, inderdaad zo hoog was geweest... dat dat tot een uh, explosie in, uh, in de verbrandingskamer had kunnen leiden. En dan had je pas echt een probleem. En nog even voor de duidelijkheid, het, het is een vrachtraket, hè? er zaten geen mensen aan boord. Er zitten geen mensen aan boord, het is een vrachtraket... maar uh, voor SpaceX is er heel veel aan gelegen om te laten zien dat ze dit kunnen... Want ze willen in de verre toekomst ook zeker uh, bemande ruimtevaartuigen uh, gaan bouwen. En daar valt veel geld mee te verdienen. Absoluut. Uh, heeft u het ooit eerder gezien dat in de allerlaatste seconde een lancering werd afgeblazen? Bij de Space dat niet eens. Dan, was, dan waren er al bepaalde uh, processen in uh, procedures in werking gesteld uh, in die laatste paar seconden. En dan kon je op het moment T is nul niet meer stoppen. Dus wat dat betreft is, heeft dit ook te maken met een ander type raket. Wat uh, eenvoudiger dan, die, uh, uh, dan de Space Shuttle. Maar het is uh, heel bijzonder dat uh, de vluchtleiding zelfs het woord lift of al gebruikt en dat ze dan moeten zeggen, hé, hey, hij gaat toch niet. <laughs> hij gaat toch niet de lucht in. Uh, voor SpaceX zelf, uh, ja, eigenlijk een, als ik u zo hoor, een geluk bij een ongeluk. Ja, dat moet blijken. Het zou nu wel heel mooi zijn als dinsdag de eerstvolgende gelegenheid, kwart voor tien Nederlandse tijd, als dat dinsdag wel gaat lukken. De uh, baas van SpaceX is uh, Elon Musk. Dat was trouwens de oprichter van Paypal, dat uh, internetbetaalbedrijf. Ja. Uh, een grote ruimtevaartfanaat die zich nu in de ruimtevaartindustrie heeft gestort. Uh, die zei uh, vanmorgen, uh, overigens ook op Twitter, die zei van ja, we gaan misschien kijken of de veiligheidsmarges voor die computersoftware iets verruimd moeten worden. En het klinkt niet alsof je de zaken niet serieus neemt, maar ja, het heeft ermee te maken dat die die druk die ze dan meten en waar bepaalde grenzen gesteld worden, dat die misschien net een tikje te hoog was voor de computerlimieten, maar dat er helemaal nog geen bezwaar was en dat je gewoon kunt zeggen, we moeten de, de boel iets minder krap instellen. En dan gaat hij dinsdag waarschijnlijk gewoon wel. Wetenschapsjournalist Grover Schilling, dank u wel. Dit is het NOS Journaal met Mark Visser. De Chinese dissident Chen Kuangcheng is op weg naar de Verenigde Staten. De blinde Chen kwam eind april in het nieuws... toen hij aan zijn huisarrest ontsnapte... en zijn toevlucht zocht in de Amerikaanse ambassade. En dat leidde tot een diplomatieke rel... tussen de Verenigde Staten en China. Na een paar dagen verliet Chen de ambassade weer... en werd hij opgenomen in een ziekenhuis in Peking. Correspondent Wouter Zwart. Wat is nu het laatste nieuws? Ja, Hij zit nu op het vliegtuig naar de Verenigde Staten... met zijn vrouw en zijn twee kinderen... Uh, eerder vandaag was Chun nog gewoon in het ziekenhuis, waar hij al 2,5 week zit. Maar ineens, begin van de middag, kreeg Chun uh, te horen... jullie moeten hier nu onmiddellijk klaar gaan maken voor vertrek. Jullie gaan naar het vliegveld en vandaag nog gaan jullie vliegen. Op dat moment hadden ze uh, anders nog niet hun paspoorten. Die kregen ze pas op de luchthaven zelf. Maar dat was inderdaad dan de laatste stap in het dramatische verhaal van Chun-Won Chun in China. Gevlucht uit huisarrest, gescheld in Amerikaanse ambassade... Toen naar het ziekenhuis en nu dus op weg naar Amerika. Uiteindelijk is het allemaal toch nog redelijk snel gegaan. Ja, dat klopt. Hè. Nog maar drie dagen geleden waren die aanvraagprocedures voor de paspoorten afgerond in het ziekenhuis in Peking. Nou, vervolgens staat voor zo'n verdere productie en afgifte van die paspoorten wel een dag of vijftien. En dan nog zou het niet zeker zijn of de familie dan ook echt die documenten zou krijgen en zou kunnen reizen. Maar wel dus. Het zit nu ineens in een stroomversnelling en het lijkt nu dus echt vandaag te gaan gebeuren. Nou, hij gaat dus naar Amerika. Wat gaat hij daar precies doen, Wouter? Ja, Hij gaat daar studeren. Rechten aan de New York University. Daar heeft hij ook een visum voor gekregen. Uh, dat was ruim een week geleden de doordraak in deze Chinese-Amerikaanse crisis. Trump vraagt namelijk geen asiel aan, maar mag net als elke Chinese burger dat mag. Studeren in het buitenland. Dat is een soort tussenoplossing, hè? Dus, waardoor Chun niet echt vlucht, dus geen gezichtsverlies voor China. En hij blijft ook niet echt in gevaar achter uh, in China, dus ook geen gezichtsverlies voor de Amerikanen. Wat denk je, dat hij uiteindelijk weer terug mag naar China? Nou, daar heb je een heel belangrijk punt uh, te, te pakken. Dit is natuurlijk een tijdelijk visum. Uh, een visum na zijn studie moet Chun weer terug. En de vraag is dan natuurlijk, hè, gaat dat? En B, als dat zou gebeuren, kan dat dan veilig voor hem gebeuren. Maar wat ik ook nog wil zeggen is wat eigenlijk veel acuter is momenteel. Dat zijn de problemen waarin zijn familieleden zitten die nu in China achterblijven. Zijn moeder, zijn broer, zijn neef. Daarvan zegt Chun bijvoorbeeld dat ze zwaar geïntimideerd worden de laatste tijd. Dat er ook mishandeling heeft plaatsgevonden. Chun's neef bijvoorbeeld, die zou al eens de gevangenis in kunnen gaan. Of zelfs nog erger de doodstraf kunnen krijgen in China... omdat hij uh, een paar weken geleden... toen hij werd aangevallen door een aantal belagers... met messen heeft gezwaaid. Hij zei dat hij dat uit zelfverdediging deed... omdat hij bang was voor ze. Maar nee, zeggen de autoriteiten daar. Hij wilde doelbewust die mensen vermoorden. Eh, nou, dat is een hele zware zaak. Eh, zijn advocaat die hij wilde, die is hem ook geweigerd. Dus daar zit nog een heleboel mis, wil ik maar zeggen. En je kunt je dus afvragen ja, of dat pleit van die familieleden nog wel verdedigd kan worden als meneer Chun Kwong Chun straks in Amerika zit met zijn familie. Correspondent Wouter Zwart. Het Economisch Instituut voor de Bouw, EIB, zegt dat het vijfpartijenakkoord stevige negatieve effecten heeft op investeringen in de woningbouw. Volgens het EIB kan de bouwsector tussen 2014 en 2017 jaarlijks 2,5 miljard euro minder verdienen. Ook zouden er 20.000 banen kunnen verdwijnen. Verder vreest het instituut voor vraaguitval. Omdat mensen niet meer mogen lenen dan de waarde van hun huis, zouden sommige groepen het kopen van hun huis gedwongen moeten uitstellen. Gemeente Utrecht heeft de Roma-familie Nicolich de afgelopen 30 jaar zeker 13 keer huisvesting aangeboden. Schrijft NRC Handelsblad op basis van documenten die zijn opgevraagd bij de gemeente. Het gaat om vier huizen en twee hotelovernachtingen. En verder kreeg de familie zeven keer een bungalow of stapla staplaats op een camping aangeboden. Al dus de NRC. Vijf keer besloot de gemeente dat de familie Nikolits moest vertrekken... vanwege overlast of huurachterstand. En dan werd de woning ontruimd. De laatste keer dat de gemeente ingrepen was vorige maand. Toen moest de familie een landhuis in de meren verlaten. De Olympische vlam is vanochtend in het uiterste zuidwesten van Groot-Brittannië begonnen aan een estavette van 70 dagen door het land. Het vuur was gisteravond met een speciale vlucht vanuit Athene naar een marinebasis in Cornwall overgebracht. De Britse prinses Anne droeg de lantaarn met de vlam het vliegtuig uit waar voetballer David Beckham klaar stond om de fakkel te ontsteken. Meer dan 8000 mensen zullen het Olympisch vuur in een estavette tocht van ruim 12.000 kilometer door heel Groot-Brittannië dragen. Op 27 juli komt de vlam aan bij het Olympisch stadion in Londen voor de openingsceremonie van het sportfeest. Sport. Voor de spelen is er eerst nog het EK, de jarige bondscoach Bert van Marwijk. Die stond vanochtend met het Nederlands elftal op het trainingsveld in Lausanne. Daar bereidt de oranje zich dus voor op dat Europese kampioenschap, Bas Ticheler, eh, Van Marwijk jarig vandaag, feestopstelling? <lacht> nee, hij is een voor een rondootje. Oh nee, dat doet hij ook altijd. Uh, nee hoor, daar heb je niet zo heel veel van gemerkt. We niet als je het niet van tevoren wist dat hij jarig was. Sowieso ook wel een beetje een feestelijke stemming hier kon, dus omdat er nog altijd uh, de, de vrouwen, kinderen van de spelers hier zijn. We zijn zo even, omdat de training net afgelopen is, getuige geweest van een schitterend partijtje oud tegen jong. Dat gebeurt wel vaker, maar nu was het heel letterlijk. Vijf, zes spelers in het veld en uh, die namen het op tegen ongeveer twintig kinderen. En dat was aardig om te zien. Kinderen allemaal in oranje uitgedost. En dat uh, maakt een einde aan deze toch wel weer uh, leuke training. Ik moet wel zeggen, er is fel en agressief getraind. Veel partijtjes en je merkt dat die spelers op het moment dat het allemaal een beetje tegen zit of ze dreigen te verliezen zo ongelooflijk chagrijnig worden dat iedereen het moet ongelden. En dat ze dan ook een hoog niveau kunnen halen. Dus uh, het, het zag er goed uit. Is iedereen wel fit gebleven? Ja, ja nee, natuurlijk Stekenburg die uh, al een tijdje wat last heeft gehad eigenlijk. Dat was altijd het bericht van zijn schouder. Dat zou in feite over moeten zijn. Die is gewoon heel voorzichtig. Dat was gisteren ook al zo. Uh, omdat ze daar nou helemaal geen enkel risico mee willen nemen. Uh, dus die doet zeg maar half mee en doet eigenlijk vrij veel voor zichzelf... en laat dan het kippen in de partijtjes over aan krul en vorm. En voor de rest is iedereen gewoon uh, helemaal fris en fit. Dankjewel, Bas Dichter. Nog een keer de hoofdpunten. Twee doden bij bomaanslag Italiaanse school. Eerste commerciële ISS-lancering afgebroken. en Chinese dissident op weg naar Amerika. Dat was hem, het uitgebreide NOS-journaal. E-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl, durft u het aan? Wordt geroerd door het Nederlands Philharmonisch Orkest op 19, 20 en 22 mei. Het grootste Deutsches Requiem van Brahms. Mooie luistermuziek die je raakt. Donkere wolken worden weggezongen. Een absolute aanrader voor liefhebbers van koorzang. In het Concertgebouw. Bestel snel op orkest.nl. Morgen is er iemand dankbaar voor wat ik in Nieuwe gein doe. Voor wat ik in Sneek doe. En voor wat ik in Julpen doe. Word ook collectant voor KWF Kankerbestrijding bij jou in de buurt. Help in de eerste week van september een paar uur mee. Meld je vandaag nog aan op kwfkankerbestrijding.nl. Iedereen verdient een morgen. KWF Kankerbestrijding. Wil je beter leren coachen?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 Max van Wezel. Een hele goede middag en welkom bij Argos, het onderzoeksprogramma van Radio 1. Veel te beleven in het Groningse dorp Ter Apel deze dagen. Ruim 300 uitgeprocedeerde asielzoekers uit Irak, Somalië en Afghanistan... hebben daar nu al meer dan een week een tentenkamp opgeslagen. Vlak voor het aanmeld- en vertrekcentrum dat in het dorp is gevestigd. De asielzoekers moeten Nederland uit, maar kunnen niet naar hun eigen land terug, zeggen ze. De omstandigheden in het tentenkamp zijn niet comfortabel... toch groeit de protestactie met de dag. Uit het hele land worden eten en dekens gebracht. Occupy daar Apel. Argos gaat vandaag het aanmeld- en vertrekcentrum binnen. Verslaggever Willem de Haan mocht een week lang... bijna overal bij zijn met zijn microfoon. En het is de eerste keer dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst... de IND, een radioverslaggever zo dicht in de buurt laat komen. Deel 1 vandaag van de unieke serie Standplaats ter Apel. Met aandacht voor de plek waar elke dag mensen uit verre landen arriveren met het verzoek om hier te mogen blijven. Uw aandacht graag voor de reportage Ingang Nederland. Oké, okay, people we call you can follow us. You can follow us. Het is 7 uur in de ochtend. Een bonte stoet asielzoekers van ongeveer 30 mensen... is op weg naar de kantoren van het aanmeldcentrum van de IND... de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Ze worden begeleid door mensen van het COA... het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Hoe ver is dit nou lopen? Dit is ongeveer... Ja, wat zal het zijn? De 700 meter, denk ik. Heen en terug is het ongeveer ja, anderhalve kilometer. Dus je blijft wel fit bij het zijn meest alleenstaande mannen, een enkele vrouw en een gezin. Meest jonge mensen, een jaar of dertig. Sommigen zijn zonder enige bagage. Anderen met rugzakjes, tassen of rolkoffers. Hoe ze hier terecht zijn gekomen, weten we niet. Misschien zijn ze gestuurd vanuit een politiebureau. Gebracht door een mensensmokkelaar of door een familielid. Ze zijn er. Ik zag net een meneer lopen met uh, blote voeten in sandalen. Maar die ene voet stond helemaal scheef. Zeg ja, je dat? klopt. Ja. Dat, dat komt wel mee. Uh, sommige mensen ja, die, die hebben, ook wel, die hebben ook wel wonden. Of, uh, ja, dus ze, ze komen met allerlei uh, klachten en kwalen. Dat komt gewoon. Ja. Wat daar gebeurt, dat weet je natuurlijk niet. De eerste nachten in Nederland hebben ze doorgebracht in de centrale opvanglocatie, de kool. Een grijs gebouw van twee verdiepingen... gemaakt van opeengestapelde containers. Na aankomst krijgen de asielzoekers twee rustdagen. Daarin krijgen ze een advocaat toegewezen... en maken ze kennis met vluchtelingenwerk. Vandaag is de derde dag. Een uur geleden zijn ze gewekt... door twee medewerkers van een beveiligingsbedrijf. Good morning, Security. Hallo. Seven o'clock. To the recreation uh, room. Ja? Okay. Yeah? Oké. Okay. Oh, okay. Take all your luggage and then you go to the immigration. Oké. Ik hoop nog een paar kinderen aan, die lopen niet zo hard, daar moeten we nee, wachten. Nee, ja. ja klopt. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Tal maar? Amadi? De groep is inmiddels aangekomen bij het gebouw van de IND. Een modern ogend geel kantoorgebouw van twee verdiepingen. De asielzoekers staan in een kring. Als hun naam wordt geroepen, stappen ze naar voren... en gaan door een ijzeren hek het terrein op. Eenmaal binnen worden ze gefouilleerd. met me, pak uit, We go this way. Ik een van Dankjewel voor de en een puttertje. Een bij een. Ja, ook Heb je iemand in je zakken? Heb je iets in je mm -hmm. pockets. Kan you show nee, me? Nee. Nee, Kun okay. nee. je you me zien? Niets. Niets? Oké. En je kunt daar staan. Kan je je voor me Ik Oké, okay, thank you very much. You can stand over thank there. Ja, hier. Nog iets zien? Nee, nee, Papier ook op de tafel. Alles eruit. <laughs> Kussen, okay, show me your hands. This one. Oké. Okay. Relax your hands. Don't push on the paper like this. Light. Oké? Okay? Clean je handen. Oké, okay, stretch je vingers. Like dit. Er worden vingerafdrukken genomen. Oké, okay, finish. Je kunt je handen Push the button. De, de ruimte, ja, het is een langwerpige ruimte, een, een wachtruimte. Er staan rijen tafels met stoelen. En dit is eigenlijk het eerste, ja, de eerste ingang tot het aanmeldcentrum Draper. Remco Jan Maring, een van de unitdirecteuren van de IND. We zitten in de zogeheten aanmeldbalie, waar de nieuwe asielzoekers wachten op de eerste intake. We weten nooit precies wie hier komt uh, voor asiel of voor andere redenen. Het kan elk moment van de dag zijn. Tussen 8 uur s ochtends en 9 uur s avonds. En we proberen ook op al die momenten gewoon die mensen te woord te kunnen staan... en de vraag te kunnen stellen, ja, hoe kunnen we u verder helpen? Oké, dames. Ja, goed, ik wil in elk geval wat personalia met meneer doornemen. Gezien dat dit allemaal opgenomen wordt... draai ik even het beeldscherm naar meneer toe en vraag ik... We zijn bij het eerste intakegesprek van een Turkse man door de vreemdelingenpolitie. Het gesprek loopt via een tolk, die niet zelf bij het gesprek aanwezig is, maar op afstand meeluistert en vertaalt. De vreemdelingenpolitie maakt een proces-verbaal met persoonlijke informatie voor de medewerker die straks het eerste asielgehoor gaat doen. hier niet te Dat is correct. Klopt helemaal. Oké, en meneer die heeft Turkse nationaliteit? Turk was van de Ja. Heeft meneer misschien ook documenten bij zich? Ook goed. Karten de juist uit naar Rijbewijs en uh, studentenpas. Uh, dit rijbewijs, dat houd ik tijdelijk onder mij. Dat wordt door de koninklijke wordt dat gecheckt op echtheid. Mocht het zijn dat het een vals document is, dan krijgt meneer het niet weer terug. Is hij wel goed, dan krijgt meneer hem weer terug. Oeh, okay. mm -hmm. evet, ja, dat is goed. Oké. In Ter Apel werken ongeveer 80 zogeheten hoor- en beslisambtenaren. We hebben afgesproken hun echte namen niet te noemen op de radio. We vragen een van hen, Sandra, wat de kern is van haar werk. Um, ja, wat is de essentie van mijn werk als we hoor- en beslismedewerker? Um... We toetsen of iemand in aanmerking kan komen voor een verblijfsvergunning, asiel... Sandra werkt al vijf jaar voor de IND. Bij de gehoor draait alles om de vraag van de geloofwaardigheid. De geloofwaardigheid van de identiteit, de vluchtroute en het vluchtverhaal. Ja, het, het gaat eigenlijk in stapjes. Um, het is, dan heb je bijvoorbeeld over wat kan hij al aantonen met behulp van documenten... over zijn of haar identiteit of nationaliteit. En daarnaast is het natuurlijk ook wel logisch om aan iemand te vragen... van goh, kan je ook misschien vertellen op zo'n manier, dat het voor ons best wel aannemelijk wordt... dat u komt uit de plaats waar u zegt vandaan te komen. Als, als u uit Amsterdam komt en ik vraag u van goh, waar werkt u... en hoe ging u dagelijks naar uw werk, wat was die route... en u kunt mij dat niet zo goed vertellen... dan, dan vind ik dat wel vreemd. Ja, dit zijn eigenlijk met permissie allemaal schermutselingen vooraf. Hè? Ben je wie je zegt dat je bent? Kom je uit de plaats waarvan je zegt dat je daar vandaan komt? Mm -hmm. Snappen uh, asielzoekers dat ook, dat je daar als... Uh, IND heel erg precies naar kijkt en dat precies wil weten. Ja, dat is best een leuke vraag. Als je het goed aan mensen uitlegt, zullen ze dat wel begrijpen. Maar het is eigenlijk uh, voor heel veel culturen heel vreemd... sowieso om zulke directe vragen aan mensen te stellen. Dus uh, dat, dat levert ook wel eens tot, tot bijzondere situaties tijdens zo'n gehoor. Uh, in heel veel culturen is het helemaal niet zo normaal dat je zo... Direct iemand een vraag stelt. Ja, het komt een beetje brutaal over. Terug naar het verhoor van de Turkse Koert bij de vreemdelingenpolitie. Uh, hoe is meneer vanaf Turkije naar Duitsland gereisd? Turkije naar Armenië, naar het noorden. het is Op nou, Met de vliegtuig. Is dit alle bagage wat meneer meegenomen heeft? Ja, het, is. Wat, uh, wat deed meneer voor werk in Turkije? Als ik het eh, eens eh, verander, U bedoelt na het vervullen van de militaire dienstplicht of daarvoor? Uh, daarvoor en, oh ja, daarna was hij vrachtwagenchauffeur, dat had ik begrepen. Maar wat deed hij daarvoor? Wat doen zij? Vooral naar is doen. Daarvoor heb ik bij verschillende bakkerijen gewerkt. Heeft meneer ook een telefoon bij zich? Heb evet. Ja. Heeft u die van de mensenmokkelaar gekregen? Waar uh, iemand de Nee, mijn uh, oom heeft het voor me gekocht. Wat heeft meneer voor deze hele reis betaald? Nog eens wie? Nog eens mijn héroïne. 9000 euro De helft is vooraf betaald. In de asielprocedure is altijd veel aandacht voor de reisroute. Twee IND'ers bespreken de kwestie van een tot christen bekeerde Irakees. Enige tijd geleden is hij teruggegaan naar Irak, maar hij is na problemen opnieuw naar Nederland gekomen. Uh, hij is dus uh, in januari weer teruggekeerd naar Nederland en hij is van Bagdad naar Istanbul gevlogen. Mm -hmm. uh, vervolgens van Istanbul naar Nederland met de vrachtwagen. Maar die ticket van Bagdad naar Istanbul heeft hij verscheurd. Oké. Okay. En dat vind ik natuurlijk, uh, dat is natuurlijk wel raar. Want hij heeft een procedure doorlopen, waar hij in geweest is op het belang van alle documenten die hij heeft dat hij moeten overleggen. Ja. En dan nou zegt hij, ja, nee, ik wist niet dat die ticket zo belangrijk was. Dus dan zitten een paar hiëten in, hè, in die terugreis. Dus Je vraagt je nog steeds over of hij ja. überhaupt weer in Irak geweest ja, is? Ja, precies. Okay, want je kunt traceren dat hij naar Istanbul is afgereisd ja. van Nederland naar Istanbul. Ja. En je weet niet of hij dat laatste traject naar Irak ja, op heeft gemaakt. Precies. Soms moet je eens een stapje terug doen. En eventjes teruggaan naar waar het hier nou eigenlijk om gaat. En dan denk je, um, ik heb hier iemand tegenover mij zitten. En iemand heeft een heel ingewikkeld, uitgebreid verhaal. Maar helemaal niets om zijn verhaal te staven. dat is op zich al vreemd. En als uh, ik kan zeggen dat het wel toerekenbaar is aan die vreemdeling. Dat hij of zij een aantal stukken niet heeft meegenomen. En misschien wel bewust documenten. Heeft achtergelaten of in ieder geval hier niet heeft overgelegd, dan mag ik op dat moment van die vreemdeling ook wel iets meer verwachten in uh, het overtuigen. Wij noemen dat positieve overtuigingskracht. Als je aan iemand vraagt: van Goh, maar waarom heeft u die documenten dan niet meegenomen? Ja, die heeft mijn reisagent nog. Maar waarom heeft u dan niet aan de reisagent gevraagd: Goh, die wil ik terug? En iemand zegt: Oh, nee, dat heb ik eigenlijk helemaal niet teruggevraagd, helemaal niet aan gedacht. Um, ja, dan nemen wij toch wat standpunt in dat uh, iemand wel meer uh, moeite had mogen om die documenten terug te krijgen... en dat wij het ook wel iemand mogen toerekenen. Overleg je veel met collega's? Ja, heel veel. Ja. Ja. Kom je dan tot dezelfde conclusie? Um, ja, vaak wel. Of laat ik zeggen, heb je, heb je softies en hardliners? Of hoe, <laughs> hoe werkt dat? Nee, dat valt wel mee. Maar het is wel, er zijn wel verschillende mogelijkheden om, om een zaak te benaderen. En misschien kom je met drie collega's op een rijtje, alle drie, tot de conclusie dat het in ieder geval niet moet leiden tot een inwilliging. Alleen um, zijn er wel drie verschillende mogelijkheden waar, uh, hoe je de zaak zou kunnen afwijzen. Wat is het laatste woonadres van meneer geweest in Turkije? Moet ik even spellen voor u? Of... Zal, ja, hij is. T-E-T-P -P van Peter. o t -E p Ja. Is daar ook een straat bekend? dan, jij een Dus De straat weet hij nog even niet. Die is hem even ontschoten, zeg maar. Eh, wat? je, je maar alleen Je Ja, de naam van de wijk weet ik wel. Je neemt alleen het En de rest weet ik niet meer. En huisnummer weet hij ook niet toevallig. Is dat bij jou? Zien we? We zijn vaak uh, verhuisd. Uh, vandaar dat ik eerlijk gezegd ook uh, niet meer bij hebben kunnen houden. Uh, heb ik nog één vraag aan meneer hoor. Uh, tot wanneer is dit rijbewijs geldig? Soms de stress is in. Er is geen einddatum aan deze geldigheid oh, van dit rijbewijs verbonden. Het is voor een bepaalde tijd. Oké. Okay. Oh, dat is makkelijk. Was dat op bij ons zo? <laughs> ik moet nou 300 euro betalen voor mijn eigen huis. En ja, ik ga vrij open het gehoor in en ik, ik laat me gewoon ja, verrassen. En als, ik, als er mensen zijn uh, die bijvoorbeeld met iets heel opmerkelijks komen... dan zal ik vragen hoe dat, hoe, dat dan, hoe dat dan zit. En dan krijgen ze de gelegenheid om dat helemaal uit te leggen. IND-ambtenaar Marianne. Ze heeft vandaag een eerste gesprek met een Ethiopische man. Ze vertelt hoe ze dat gehoor voorbereidt. Ik zal even, dit is vaste, de koninklijke marge Ja, klopt. Nou, ik heb een uh, Ethiopisch eerste gehoor en er is een paspoort uh, uh, afgestaan. Maar ik heb nog niet een uitslag van het onderzoek. Oké. Okay. Oké, okay, prima. Ja, bedankt. Weet ik genoeg. Hoi, hoi. hoi. Ja, uh, nou het paspoort is echt bevonden. Um, ja, een echt paspoort, dat is een belangrijk gegeven. Dat is een zeer belangrijk gegeven. Daarmee uh, wordt iemands zijn identiteit en zijn nationaliteit al uh, ja, geloofwaardig bevonden, natuurlijk. Dus uh, dat is wel ja, heel mooi. Nou, we gaan ook nu uh, naar de wachtruimte. Hier zitten alle mensen die uh, vandaag in gehoor gaan. Ja, Goedemorgen. Wie is er gelukkig vandaag? Nou? Goedemorgen, meneer. Ik ben een soep u. Goed, u mag daar gaan zitten. In het kader van uw asielaanvraag heeft u twee gehoren. Wij zullen het vandaag nog niet hebben over uw asielmotieven. Dus u hoeft vandaag nog niet te spreken over de problemen uh, die u heeft gehad waardoor u Ethiopië heeft verlaten. Ethiopië, daar goed. Verder kunt u in alle vrijheid spreken, en uh, wordt niks wat u hier aan mij vertelt, naar uw eigen autoriteiten gestuurd ook zullen uw eigen autoriteiten niet op de hoogte worden gesteld... dat u in Nederland een asielaanvraag heeft ingediend. En alle informatie ja, uh, zal dus vertrouwelijk in behandeling worden genomen door de IND. Uh, en Verder is het van belang dat u vandaag de waarheid spreekt... en niks achterhoudt dat van belang kan zijn op uw asielaanvraag. De Ethiopische man is al wat ouder. Hij beantwoordt de vragen nauwelijks hoorbaar. We mogen het algemene begin van het gehoor bijwonen... Daarna moeten we weg. Ik heb gezien dat u getrouwd bent. Klopt dat? Een dagebono, zeer campagne. Trukkelen? Ja, En wat voor soort huwelijk heeft u met uw wettig getrouwd of bent u traditioneel getrouwd? Later op de dag vertelt Marianne over het gehoor. Deze man heeft verteld dat hij getrouwd was en vier kinderen heeft. Um, die woonde nog in Addis Ababa. Uh, daarna hebben we het over zijn uh, schoolverleden gehad. Deze meneer is naar de universiteit geweest. Um, ja, geeft uh, makkelijk antwoord op de vragen. Dus het verloopt een uh, ja, vlot, vlot gesprek. Je blijft er heel blij bij kijken. Maar het je, dit was toch al een sessie van een uur of tweeënhalf, drie. Uh, hoeveel tijd komt er nu nog? Um, nou, ik ben nu al een aardig eind op weg. We gaan het straks... Uh, ...nog hebben over zijn documenten en over de reis. Dus ik verwacht niet dat het heel, nog heel lang gaat duren. Uh, maar ik vind het ook uh, leuk om deze gesprekken met deze mensen te houden. En het is niet altijd uh, leuk natuurlijk, maar het is wel noodzakelijk. En uh, ja, ik probeer er ook een, uh, de mensen op hun gemak te stellen... ...en er een fijne dag van te maken voor alle partijen die betrokken zijn. Zijn we al in Turkije, of niet? Nee, we zijn nog niet in Turkije. Nee, we moeten even het oude materiaal eruit doen. Het leek me Russisch, wat we net hadden. Dat klopt. Ja, Turkije gevonden. Je typt nu het dorp aan, of het stadje. Stadje. Ja, De coördinaten staan erbij. coördinaten staan erbij. ja. We zijn op het regionaal informatiecentrum, het RIC. Daar werken documentalisten die heel gedetailleerde informatie kunnen opzoeken over alle plaatsen in de wereld. En die informatie wordt gebruikt om vluchtverhalen te controleren. Het procesverbaal van de Turkse man, die de naam van de straat was vergeten waar hij gewoond zou hebben, is net binnen. Je ziet dat bepaalde straten een naam hebben. Dus, ja, wegenpatroon komt dus er nu in. je hebt een wegenpatroon ja. en je hebt bepaalde straatnamen. Dus die ja. zijn bekend. Ja. En u ontdekt nu dat de wijk die hier genoemd wordt als onderdeel van het stadje waar hij vandaan zou komen... weliswaar de naam van de wijk is, maar een wijk in Ankara. Ja, maar dat zegt niet dat het niet bestaat. Want het kan ook een subwijk zijn in deze stad of net in iets andere schrijfwijze. Dus we sluiten niks uit. Dus dan is het belangrijk om te weten of wie meer informatie kan vertellen over de stad zelf, CQ... Omliggende wijken om dan weer verder te gaan inzoomen en verder te gaan werken. Om wel de juiste uh, boven tafel te krijgen. IND-manager Remco Jan Maring heeft meegekeken naar de straatnamen in de Oost-Turkse plaats. Hij waarschuwt voor het te snel trekken van conclusies. Er komt in een hele nieuwe uh, omgeving met uh, de politie, met een uniform. en die stelt allerlei vragen. Uh, waar je dan wel of niet op voorbereid bent. En dan kan je best opeens helemaal vergeten zijn hoe die straat heet. En dat kan door de stress. Maar het kan ook zijn dat hij advies heeft gekregen... van vertel vooral niet je straatnaam. Uh, dat hoeft niet een goed advies te zijn. Maar hij leeft er natuurlijk wel nou. Ja, advies van bijvoorbeeld een smokkelaar die hem... Uh, een reisagent, misschien ook iemand uh, met wie hij gewoon heeft gereisd... of die hij hier heeft ontmoet uh, voordat hij naar binnen ging... en die zei van joh, doe vooral dit of doe vooral dat niet... Eerder al noemde Maring het voorbeeld van drie mannen die bij hun asielaanvraag alle drie hadden verteld dat ze in een bepaalde stad de enige drankhandel hadden. Ongeloofwaardig. Op het eerste gezicht maar, zegt Maring. Als je vaststelt dat er een drankhandel is, kan best één van de drie gelijk hebben. Maar wie van de drie is het? En ook daar kan het een geval zijn van dat er een advies komt van vertel maar dit verhaal. Uh, dat is zelfs redelijk aannemelijk. Als drie mensen met hetzelfde verhaal komt, dan zal er iets achter zitten. Of ze hebben samengespannen van dit is ons verhaal. Of iemand heeft gezegd dit is een goed verhaal, vertel dat. Niet te snel conclusies trekken. Niet te snel conclusies trekken en vooral onderzoeken. En uh, op feiten, maar ook op uh, hoe vertelt iemand het verhaal. Hoe aannemelijk is het? Nee, volgens mij kan ik er ook niet zoveel mee. Maar ik, zit nog wel even, ik zie in het dossier zit ook een paar, paar documenten die wel vertaald zijn. Han Brans aan de telefoon. Hij is al ruim tien jaar vreemdelingenadvocaat... en werkt veel in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Vandaag bespreekt hij met een tolk... het verslag van een nader gehoor van een Iraanse asielzoeker. De man is gevlucht omdat hij als bekeerde christen in Iran vervolging vreest. Hij heeft tegen de IND verteld hoe hij in het geheim een ontmoeting had... met een voorganger van een christelijke kerk. Maar misschien kunt u mij nog even dan de, de, de chronologische volgorde geven... van het hele gebeuren. En dat we dan ook precies bij het tijdstip komen... waarop u bij de woning van meneer bent aangekomen. Ja, want hier staat, en dan lees ik even voor wat er wel staat... en dan kunnen we dat aanvullen, dat, dat het was op 3 maart. Dat incident, u zegt dat, dat was rond 8 uur s avonds. Misschien iets ervoor. Ja, dat klopt. Nou, eerder in het interview heeft u al verteld <coughs> wat er precies gebeurd is. Hè? U, bent toen, uh, u bent toen weggerend. En zegt u, ik denk dat wij om ongeveer kwart over acht in het park aankwamen. We waren daar een half uur samen. Daar hebben we gepraat. Dus dan zitten we op uh, kwart voor negen. En dan zegt u, ik ben daarna nog zelf een uur gebleven om na te denken wat het beste was. Dan was op ongeveer kwart voor tien. Ja. En toen bent u uh, in een kwartiertje uh, gelopen. Dan heeft u een taxi genomen... U zit op ongeveer 22 uur 30, half 11, dat u aankwam. Ja, dank u. Ja? Nou, dan zijn we klaar voor vandaag, denk ik. Toch, en om te taalmenschut. Dank u. Ja, oké. Okay. Nou, dan breng ik u weer terug. De kleinste details kunnen volgens advocaat Brands van het grootste belang zijn. Het ministerie kijkt altijd naar, uh, naar iets wat ook maar uh, op zijn minst een beetje bevreemdend, tegenstrijdig is. of, of gek is om, uh, om een hele aanvraag af te kunnen wijzen. Dus dan zijn, uh, ja, dan zijn details uh, vaak heel erg belangrijk en daar moet je op concentreren. Dat betekent dat als je zegt. ik stap om 11 uur s'avonds in een taxi. en een andere keer zeg je. ik was om 11 uur nog in gesprek met die en die. dan is, iets ja, niet dan dan is er iets in orde? Ja, dan is er al twijfel aan, uh, aan, uh, aan het relaas, dan is er een tegenstrijdigheid. En als je die niet in zo'n vroegtijdig stadium corrigeert. Dan, uh, dan kan het best zijn dat dat uh, later dodelijk voor je is. Ook Hilco Hidding, coördinator in ter apel van Vluchtelingenwerk Nederland... is kritisch over de werkwijze van de IND. De zwakste schakel in het asielproces hier is toch met name... Dat, dat men in het relaas op zoek is naar zwakke punten. Dat men ook zoekt naar een stok om mee te kunnen slaan... waarmee. ...gesteld wordt als jij in het begin ergens over gejokt hebt, zoals dat wordt genoemd... ...dat je dan je hele relaas wel zult jokken en dat men dat dan ook niet hoeft te geloven. Als jij achteraf in een beschikking leest dat iemand uh, bijvoorbeeld niet de naam van een arts in zijn dorp wist... ...en uh, dat hij daarna vervolgens dat hem helemaal blijft achtervolgen... ...dan is het wel heel erg vervelend om erachter te moeten komen dat... Uh, ja, hem dat zo heel erg wordt aangerekend. Het is bijna altijd de negatieve kant die het opslaat. De IND in de Apel beslist per week over zo'n 65 vluchtelingen. Ondanks eerdere toezeggingen zijn we niet welkom... bij de bekendmaking van zo'n beslissing aan een asielzoeker. De medewerkers voelen zich daarbij niet prettig, zo is de verklaring. Ook buiten, bij de rookplek, verstommen de gesprekken... als onze microfoon in de buurt komt. Tot slot... Bas, sinds drie jaar werkzaam als hoer- en beslisambtenaar. Ik heb ooit eens iemand gehad die uh, uh, kwam hier een herhaalde aanvraag doen. Uh, en die had eigenlijk niks. Toen ik hem vroeg van wat, wat, wat, waarom vraag je nu opnieuw Assida? Toen greep hij in zijn, uh, zijn binnenzaak en, en die haalde daar een, uh, een tweetje uit met vijf pennen en een boekje waar hij Nederlandse woordjes in had geschreven. Dat was het. En dat, dat op de een of andere manier geeft me dat heel erg naar de strot. Het was gewoon iemand die zei van, help me. Want ik wil zo graag in Nederland blijven. Maar eigenlijk heb ik niks om dat te, te ondersteunen. Dat vond ik, een, vond ik een moeilijke zaak. Het, het klinkt bijna wat simplistisch. Maar dat, dat raakte me. Maar dan moest je afwijzen, denk ik. Ja. Moet je wegen in dit werk... wat pleit voor, wat pleit tegen. Ja. Terwijl één ding wat tegen pleit eigenlijk al genoeg is... Hè? We, doen, we gaan niet over acht ijs, zo gezegd. Het is niet zo dat wij één tegenstrijdigheid of één iets vinden in het relaas wat, wat bevreemdingwekkend is. Of, uh, dat er dan gelijk een afwijzing volgt. Dat is niet hoe we werken. Het staat zo haaks op elkaar, dat vind ik zo gek. Ik bedoel, zoals jullie het zeggen als IND'ers, dan denk ik van ja, dat klinkt logisch, dat klinkt redelijk. Mm -hmm. uh, praat je met zeg maar zeggen, de andere kant, dan wordt er gezegd... zo gauw ze maar iets vinden, een flintetje, een papiertje, de naam van de dokter vergeten... Je bent kansloos. Ja, niet... Hoe kan dat zo op elkaar staan? Geen idee. Het is, is niet iets waar ik mij in ieder geval in herken. Ik had er deze week zo graag achter willen komen wat nou waar is. Hoe het nou echt zit. Maar ik hoor twee verhalen. Ik vind in ieder geval dat wij ons werk op een hele zorgvuldige uh, manier doen. En dat wij uh, heel goed kijken naar de omstandigheden van de asielzoeker. En dan vervolgens een hele verantwoorde, be ver verantwoorde beslissing nemen. Tenminste, als ik een beslissing neem, dan sta ik er ook voor de volle 100% achter. En dan wil ik aan iedere advocaat wel uitleggen uh, waarom ik die beslissing heb genomen. Beslis jij uiteindelijk over leven en dood? Nee. Nee. Ik beslis of iemand uh, in Nederland bescherming krijgt. U vraagt zich misschien af wat er met de asielzoekers is gebeurd... waarover u in de reportage hoorde. Nou, het asielverzoek van de Turkse Koer die zijn adres in Turkije niet meer wist... is nog niet in behandeling genomen... omdat hij mogelijk eerder in Duitsland asiel heeft aangevraagd. De asielverzoeken van de Ethiopier en van de tot het christendom bekeerde Iraniër zijn afgewezen. Beiden zijn daar inmiddels tegen in beroep gegaan. Over het asielverzoek van de tot het christendom bekeerde Irakees... die zijn ticket van Bagdad naar Istanbul verscheurde is nog niet beslist. U hoorde een reportage van Willem de Haan en Kees van der Bos en de techniek lag in handen van Alfred Koster. Als u de reportage terug wilt horen... dan kan dat via de site www.vpro.nl. En daar kunt u ook vriend van Argos worden op Facebook... of ons volgen op Twitter. En u krijgt er bovendien elke week voorinformatie... over de uitzending in uw mailbox. Zo, dit waren de dienstmededelingen. Meegeluisterd naar de reportage heeft Pieter van Rhenen. Hij is hoor- en beslisambtenaar bij de IND, maar hij schreef voor zijn rechtenstudie, die bijna af is, ook een scriptie over de asielprocedure in Nederland. Hartelijk welkom meneer van u wel. Voor alle duidelijkheid moet ik er even bij zeggen dat u hier niet zit als woordvoerder van de IND, maar als deskundige op het moeilijke terrein van beslissingen nemen over Moeten we een asielzoeker geloven of niet? Mag die blijven of niet? En alle consequenties van dien. Herkent u in de reportage die we net hoorden... de dilemma's waarvoor een IND-ambtenaar staat? Zeker. Ja, het, het raakt de kern van het werk. Het, het aspect van geloven we een asielzoeker of niet... dat is een, een hele lastige materie. Ik zie het eigenlijk altijd zo. De, de asielzoeker zit in de procedure tegenover je... Hij of zij vertelt een verhaal met allerlei aspecten. Um, harde uh, feiten die soms te checken zijn of onderbouwd kunnen worden. Heel veel zachte dingen, aannames, uh, verwachtingen. Um, dat nemen we mee in de procedure. En dan moet, uh, moet je als IND'er gaan wegen. Eigenlijk eerst analyseren. Hè. Al die harde en zachte dingen bij elkaar moet je dan langs de... Ja, de, de, de lineaal van de wet- en regelgeving leggen. En ja, die lineaal die kent op sommige vlakken grote, stukje, grote eh, porties... maar ook soms tot op de millimeter uitgewerkt. En die hele verzameling aan gebeurtenissen, een levensverhaal... moet je dan eigenlijk eh, ja, in, die, in die vakjes gaan zetten... en kijken van ja, wat, eh, wat gaat dat worden? Wat voor training krijg je als hoor- en beslisambtenaar? Je krijgt een vrij, een vrij uitgebreide training, waarbij um, um, zowel op het horen als het beslissen, op de theorie, um, ook op uh, wat, wat de betekenis is van, van het werk, um, voor, um, het belang ervan, um, en ook wel um, wat uh, zowel de, de situaties zijn waar asielzoekers uitkomen en wat voor betekenis dat kan hebben... voor hoe ze mentaal dan uiteindelijk tegenover je zitten. He, er, er wordt op het ogenblik vrij veel uh, aandacht uh, besteed aan, uh, aan trauma's... Bij, um, bij asielzoekers, omdat dat een, in een belangrijke mate... hun manier hoe ze in de procedure staan kan beïnvloeden. Daar moet je je in kunnen verplaatsen in die trauma's. Ja, en je moet natuurlijk rekening houden met het feit dat, um, dat ze misschien niet meer over alle dingen zo accuraat kunnen vertellen als iemand die um, um, rustig en, um, nou ja... Um Relaxed allerlei dingen heeft meegemaakt. Hoe sterk moet je emotioneel in je schoenen staan in die wat mij lijkt moeilijke functie? Want ja, we hoorden daarnet aan het eind van de reportage iemand uh, uit de Apel dan zeggen: van nou ja, ik beslis niet over leven en dood. Uh, ik beslis nee. alleen over bieden wij iemand bescherming in Nederland. Maar als je iemand naar Somalië terugstuurt of Irak, beslis je natuurlijk mogelijk wel over leven en dood. Ja, in het slechtste geval, uh, denk ik, ja, het is aan de vraag. Van, bied je bescherming ja of nee? Als je geen bescherming biedt... Wat dan? Um, wat dan? En ja, wij als, als, als IND en ook de asielzoeker... Um, ja, we hebben natuurlijk vaak niet de, de, de garantie, 100% zekerheid... wat gaat er gebeuren als er iemand teruggaat. We horen natuurlijk ook niet meer van mensen wat er gebeurt als ze teruggaan. En als we ze toelaten, we laten 45% van de, van, de asielverzoeken, van de asielzoekers toe... Um, ja, daar weten we natuurlijk eigenlijk ook niet precies van... hebben we nou het goede besluit genomen of niet. Die twijfel knaagt altijd. Nou ja, het, het knaagt niet. Het is een deel van het werk. Um, heel veel zaken, um, daar, daar zullen we nooit echt de vinger achter kunnen krijgen. Bij sommige um, zaken wel. He, ik had laatst een, een wit rust, die, uh, of een collega had een wit die had asiel aangevraagd en die zou in november... in de cel in Minsk gezeten hebben... Maar ja, we kwamen erachter dat hij in, in die periode uh, foto's van zichzelf op Facebook had gezet. Uh, bij de Arena in Amsterdam Zuid. Dat is niet de Celle Minsk? Nee, nee. Um, er dus, dus, is heeft een het enorme al? bandbreedte um, van, van uh, mensen waar we mee te maken hebben. We, we hebben mensen die, die slachtoffer zijn, getraumatiseerd. Um, nou ja, ze zijn natuurlijk altijd getuigen in eigen zaak. met wel of niet uh, documenten die het onderbouwen tot mensen die misleiden en liegen. En ja, de, de ambtenaar ja, die zit ook met allerlei petten op... want die moet de asielzoeker voorlichten over de procedure, begeleiden. Maar ook de beslissing over zijn lot nemen. Ja, maar hij, hij moet, ja, de, de, daarvoor zit nog dat hij, dat hij euh, de asielzoeker... zodanig op zijn gemak moet stellen... dat, hij, euh, dat de asielzoeker zo volledig mogelijk zijn verhaal doet... Hoe cynisch word je, want je bent ook maar een mens lijkt me... zelfs als hoor- en beslisambtenaar. Uh, hoe cynisch word je van zoiets als zo'n verhaal van die wit rust... die dan gewoon uh, snapshots bij de arena staat te maken? Nou, het, het doet me niets, moet ik eerlijk zeggen. Nee, nee, nee. Kijk, ik denk van, ja, hij heeft het niet slim aangepakt. Punt. He, de, de, de, ja, goed, da, daar kan ik niet meer van maken. Het wordt een afwijzing, want de, de, de feiten die spreken voor zich. Um, ja, zo, zo, zo is het. Nee, dat, dat doet mij niks. U bent daar tegen geharnast? Nou, daar hoef je niet tegen geharnast te zijn. Je kan gewoon zeggen van, eh, meneer, kijk, um, en dat, dat, dat moet je in de beschikking uitleggen. Um, u zegt in Minsk gezeten te hebben, wij hebben materiaal op Facebook. Um, nou, ja, dat, dat wordt het niet met uw asielverzoek. Punt. En dan je... ga je door naar de volgende. En... Wil, ja. Volgend dossier? Ja, volgend dossier, ja. Een van de moeilijke dingen is toch... of je ja, kleinzieligheid van jouw kant als ambtenaar kan uitschakelen. In de reportage kwam een collega dan van u uh, voor uit de Apel... die uh, in de reportage Sandra heet... En, uh, nou, ze leek me heel professioneel en integer. Maar je hoorde ook een beetje de opwinding in haar stem van... Uh, die man heeft zijn ticket verscheurd op weg van uh, Istanbul naar Baghdad. En uh, ja, zo kunnen we ook niet werken met iemand die zijn tickets verscheurt. Dat weet hij toch dat je dat niet moet doen. Je, je hoorde de persoonlijke irritatie er toch doorheen uh, mm -hmm. heen klinken. Ja, dat kan tot een afwijzing leiden uiteraard. Uh, kan je in zo'n functie die, die persoonlijke irritatie wel uitschakelen? Ja, dat... dat... Nou ja, ik sluit niet uit dat, dat collega's dat hebben. Eh, maar haar irritatie kan ook, eh, als het wel al is... Eh, die kan ook voortkomen uit het feit dat eh, de asielzoeker... eigenlijk niet, eh, niet handig geweest is. Want hij had met dat ticket zijn zaak veel sterker kunnen maken. En eh, ja, als, als ambtenaar zit je dan toch met een, met een, met een gaatje of een gat... Eh, dat, dat hangt van de weging af... in zo'n zo relaas waarvan je zegt... ja. Als die man dat nou gehad had, dan was ik er geweest. Maar We u dan, zei dat dan... net al: iemand ja, kan getraumatiseerd is... zijn, iemand kan vreselijke dingen hebben ja, meegemaakt. Zonder dat, een... dat je dan een ticket kwijtraakt. Dat zou kunnen. Maar dat, dat is dan weer een apart gebied wat je, wat je moet onderzoeken. He? En, en zo, zo kent elke uh, asielzoeker diverse, uh, diverse aspecten. He? De een de, de is geletterd, de andere is uh, heel emotioneel, um, de ander, ja, um, nou ja, goed. Je, je hebt ze in alle soorten en maten. En ja, je hebt natuurlijk ook ambtenaren in alle soorten en maten. En um, die, die, die, tussen, die, die verhouding tussen die twee... Ja, dat, dat is een deel van mijn scriptie. Dat is van hoe lastig dat kan zijn om dat werk te doen. En de ambtenaar die heeft verschillende petten. En ja. Ja, om eenvormigheid in, het, in de besluitvorming natuurlijk na te streven... want dat is wel een doel... Um, zijn er allerlei instrumenten binnen die IND. Het, het landenbeleid, waarin staat van... Nou, Somali is uit Mogadishu daar... Um, passen we dat op toe, Somalië, in, in principe worden die toegelaten. Die worden in principe ja. toegelaten. Nou, dat is een heel uitgesponnen netwerk van, van uh, regels. Um, is ook, we, we doen ook aan, aan kwaliteitsmeting tussen uh, collega's onderling. Um, Feedbackcursussen, intervisie gaan we mee beginnen. Um, ja, om, om enigszins een, een eenduidig, eenduidig uh, uh, aanpak te hebben. Maar. Ja, het, het, je, je zult, het is mensenwerk, anders zat er al lang een computer op. Nee. Um, je zult altijd een bepaalde mate hebben van um, ja, de, de, de ene ambtenaar die, um, die, die, die kan een goede motivering voor dat besluit hebben, en de andere die komt met een andere motivering. Sandra, zoals ze wordt genoemd, zegt op een bepaald moment: Ja, onze manier van werken komt een beetje brutaal over. We zijn Nederlanders, uh, de, bij, bij, bij iemand uit een andere cultuur. Uh, ...komen onze vragen bot over. Is ja. dat uw ervaring ook? Nou ja, kijk, asielzoekers zitten in een afhankelijke positie... ...en die zullen niet gauw uh, dat laten merken. Um, mogelijk dat ze, dat, dat ze tegenover hun familieleden en zo zeggen... van, ...nou, ik heb nou toch wat meegemaakt, maar wij horen daar nooit wat van. Want ja, het is ook niet in hun belang om tegen ons te gaan protesteren... ...van wat u nu vraagt, ja, dat, dat, uh, dat, uh, dat kwetst mij. Um, en die, die afhankelijke positie die ze hebben... daar moeten wij als ambtenaar ons natuurlijk ook wel van bewust zijn. En naar... Sommige dingen hebben wij voor ons, voor ons werk eigenlijk wel nodig. Dus, dus daar moeten we ook op doorvragen. En dat, dat kan bijvoorbeeld ook uh, gaan over um, seksuele mishandelingen en zo. Ja. Want ja, we kunnen daar niet zomaar overheen stappen van... Um, oké, okay, um, u zegt oneervol uh, betast te zijn. Um, daar laten we het bij. We moeten daar het soms toch... Beetje want ja, het, het kan zijn dat dat de uh, op het punt komt van inwilligen of niet. En bestaat bij IND-ambtenaren wel genoeg begrip voor dat ja, vluchtelingen. je hoort in in die reportage heel erg: het gaat om heb je tickets, heb je paspoort, kun je het bewijzen. Bestaat er wel genoeg begrip bij IND-ambtenaren dat vluchtelingen in bepaalde situaties ja, die hebben geen documenten. Geen wonder dat ze die niet hebben. Mogen ze daar wel zo nou, op worden ja, afgerekend dat, als kennelijk gebeurt? Ja, dat, nou, dat, dat is een deel van mijn, van mijn scriptie. Um, ik, ik denk dat, dat uh, het Europese recht meer um, rekening houdt met de eigenaardigheden van het vluchtelingschap. dan dus, Nederland? Ja, dan, dan Nederland. En dat zit hem onder andere bijvoorbeeld op het uh, beschikbaar hebben van documenten. en de afhankelijke positie waarin de asielzoeker zit. Ik denk dat Nederland Wij zijn erg van. heeft u uw betreft... papieren wel? Ja, en, dat, en uh, ja, dat is ook wel gesanctioneerd door de Raad van State. Um, nou ja, ik heb naar de theorie gekeken, en, hè, hoe, hoe het in de praktijk gaat. Ik, ik denk dat heel veel uh, collega's, um, en dat blijkt ook wel uit het feit dat we 45% inwilligen, alsnog over die ongedocumenteerdheid heen stappen. En zeggen van, oké, okay, zo iemand staat op, op achterstand. Maar andere aspecten van het verhaal zijn toch weer uh, sterker. En dat leidt tot een inwilliging. Maar de theorie is niet helemaal in lijn met... dat is mijn conclusie. Dat, dat zou ruimhartiger kunnen. Dat, dat zou, uh, ja. Heeft u heeft uh, uw scriptie een prachtig motto gegeven... twijfel is de waargrond van het inzicht. Dat is een uitspraak ja. van de Chinese bijscheer Confucius. Wat wilt u de lezer, maar ook uw collega's dus bij de IND... Met die uh, slogan duidelijk maken: twijfel is de waakhond van het inzicht. Nou, um, een van de valkuilen, en dat, dat heb ik uit het strafrecht en de rechtelijke mislagen die, die daar natuurlijk de laatste tijd uh, veel aandacht gekregen hebben. is dat um, bij, um, bij onderzoeken naar wat er eigenlijk gebeurd is. in dat, in dat geval strafrechtelijke onderzoeken. hebben opsporingsambtenaren te vaak, um, zijn te vaak. een soort tunnelvisie, door tunnelvisie. een bepaald onderzoekstraject gaan volgen. En mijn punt is dat als wij als IND uh, uh, zo'n vluchtvaal beoordelen... dan moeten we eigenlijk zo lang mogelijk de twijfel laten bestaan... zo lang mogelijk als ons uh, toegestaan is... De, de plussen en de minnen in een zaak beoordelen... en die op de weegschaal leggen. Met en andere niet, woorden, niet te, gaan niet, te heeft, van, ja. niet te snel zeggen van... niet te snel zeggen van één ding uh, spreekt tegen hem... Um, het zal wel niks meer zijn... En in mijn vraagstelling daar eigenlijk ook steeds weer negatieve dingen uh, aan, aan toevoegen. Um, we moeten plussen en minnen genereren. En die tegen elkaar afwegen. En ook het gewicht van die plussen en minnen. Dus het, het adres van die, van die Turkse jongen, ja dat kan belangrijk zijn. Maar het kan ook een futiel iets zijn. Het kan geen reden zijn om gelijk al te zeggen, u bent een geboren leugenaar, nee, maar bewijs nee, je wel Nee, je, je moet eerst tot aan, tot aan het einde gaan. En dat dan... gebeurt te veel, dat er op grond nou, daarvan dat, dat wordt weet afgewezen. Ik, ik, ik hoop niet dat kleine dingen doorslaggevend zijn. Dat, dat lijkt me stug. Wanneer uh, studeert u af? Ik krijg volgende week dinsdag of over anderhalf week mijn bul. Meester Pieter van denen. Ja. Vanaf volgende week. Gefeliciteerd daarmee en dank, dank voor uw komst. En volgende week is er deel 2 van deze serie over Ter Apel. En dan gaat het juist over de dienst terugkeer en vertrek. Uitgang Nederland heet die aflevering dan ook. Net als Ingang Nederland gemaakt door Willem de Haan. Tot dan bij Argos. Het is weer zaterdag en zometeen twee uur. Het is maar een half uur. Maar wel een half uurtje. Zo volgens, dat wou ik zeggen. Tijd voor de Tros Autoshow. Het ja. ja. crisis in de Franse auto-industrie. Maar wel een nieuwe Peugeot 208 in de showroom. Mark my words. Rijden met de Renault Twizy. Dat veert het spectaculair slecht. En dan natuurlijk ook nog het laatste autonieuws. Heel goed, maar we gaan eerst even naar professor Bransen we... Zilver. Zo zometeen twee uur de Tros Autoshow. Waar hebben we het eerder gehoord? Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Een groot voordeel van de Volkswagen-dealer is... Juist, voordeel. Tijdens de groene voordeelweken krijgt u nu van die Volkswagen-dealer... maar liefst 30% korting op onderhoud van uw airco... en betaalt u slechts 89 euro. Daar doen we dan meteen een airco-geurbehandeling... te waarde van 59 euro bij. Gratis. Zo ruikt uw Volkswagen weer zo fris als een... Uh, groentje. Ook als het niet zo'n groentje meer is. Er valt nog veel meer voordeel te halen tijdens de groene voordeelweken. Op volkswagen.nl/actie kunt u zien wat allemaal. Kunsten op straat, reizend straattheaterfestival van mei tot oktober. Kijk op beeldvanoverijssel.nl. Bij brand heeft u maar drie minuten om samen met uw gezin veilig te vluchten. Zorg voor een werkende rookmelder. Dit vindt de brandwondenstichting belangrijk. Doe mee aan de speciale 100% werkende rookmeldersactie van de Brandwondenstichting. Bel 0800 028 4-0 en voor 9,99 euro ontvangt u een rookmelder thuis. Bel 0800 028 4-0 en doe mee. Martin Visser, verzamelaar, ontwerper, vrije geest. Een prachtige tentoonstelling over de gerenommeerde meubelontwerper Martin Visser. Ontdek zijn bijzondere betekenis voor de kunst, design en architectuur in Nederland.